9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Door de gladheid zijn de files langer dan normaal. Vooral in het zuiden en midden van het land. Het verkeer ten noorden en oosten van Utrecht op de A27 en de A28... staat vast door ongelukken. Ook rijden mensen langzamer vanwege de sneeuw. Op De A73 bij Venlo was een vrachtwagen geschaard. Omdat de wagen dwars over de weg stond, was de snelweg daar een tijd dicht. De ANWB waarschuwt voor gladheid in Noord-Holland, Midden-Nederland en Zuid-Limburg. Het aantal ongelukken valt volgens Rijkswaterstaat mee. Het verkeer past zich goed aan het weer aan, zegt de dienst. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar. Dat concludeert het RIVM in een rapport dat vandaag uitkomt. Het onderzoek richtte zich op mannen en vrouwen tussen de 30 en 70 jaar. Van de mannen is 60 procent te zwaar en van de vrouwen 44 procent. De laatste keer dat het RIVM zo'n groot onderzoek deed is 15 jaar geleden. Toen was bijna de helft van de mannen te dik en een derde van de vrouwen. De toename van het overgewicht heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid... zijn vooral meer mensen met diabetes en hart- en vaatziekten. Philips leidt verlies. Het elektronica-concern verloor in het vierde kwartaal van vorig jaar 160 miljoen euro. Voor heel 2011 kwam Philips 1,3 miljard euro in de min uit. De omzet steeg wel, met 4 procent. Drie weken geleden gaf het concern al een winstwaarschuwing. Vooral in Europa gaat het slecht. De lichtdivisie moest een deel van de voorraden afschrijven. En Europese ziekenhuizen kopen minder medische apparaten. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Minister opstelten schrijft aan de Tweede Kamer dat het Openbaar Ministerie, de politie en burgemeesters nauwer gaan samenwerken opstelt spreekt van outlaw-bikers... die zich onder meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Volgens de minister maken de nieuwe afspraken... het voor de clubs bijvoorbeeld moeilijker om ergens een clubhuis te bouwen. En verder wordt het afpakken van crimineel vermogen... een belangrijk onderdeel van de hardere aanpak. De PVV werkt aan een wetsvoorstel... om de periode van partneralimentatie drastisch in te korten. Na een scheiding moet iemand hooguit vijf jaar alimentatie... van de ex-partner krijgen, vindt de partij... Nu is die termijn 12 jaar, maar dat is volgens de PVV niet meer van deze tijd. Iedereen moet na een scheiding binnen vijf jaar financieel op eigen benen kunnen staan, zegt Kamerlid Bontes. Het plan gaat alleen over partneralimentatie, de kinderalimentatie blijft ongemoeid. De PVV is niet de enige partij die kritisch is over het huidige systeem. Ook de VVD, de PvdA en D66 werken aan een voorstel om de partneralimentatie aan te passen. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden en zuidwesten lichte sneeuw met kans op gladheid. Vanmiddag vanuit het noordoosten zon, in het zuiden houdt de lichte sneeuwval aan. De maxima liggen rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie in het hele land, maar vooral in Noord-Holland. Midden-Nederland en Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw. Het is een drukke ochtendspits geweest nu nog 265 kilometer file. De meeste vertraging in het midden en ook in het zuiden van het land begin met de A2, Eindhoven richting Maastricht... bij Maastricht-Aken Airport 5 kilometer, dat komt door de aanrijding. Rond Utrecht is het verkeer ook behoorlijk vastgelopen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en Knopen Lunetten 12 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere... tussen Knopend-Everding en Hilversum nog 21 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven 15 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen de Uithof en Amersfoort 14 kilometer... Richting Utrecht vanaf Nijkerk tot aan Soesterberg, 17 kilometer. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht was een aanrijding. De rijstroken zijn alweer een tijdje vrij. Tussen Venraai en Gubbevors nog 10 kilometer. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer.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 Van Ede en Partners staat voor meer dan 30 jaar ervaring in loopbaanbegeleiding en outplacement. Hoe goed pas jij bij Van Ede en Partners? Ga naar van Ede.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen in België wordt vandaal op grote schaal gestaakt. Joris van Poppel vertelt zo hoeveel last de Belgen daarvan hebben. Van Landschotbankiers gaat fors reorganiseren, maar niet meer onder de huidige baas. Ik praat zo met de bestuursvoorzitter Floris Dekkers. En het kabinet gaat hard optreden tegen criminele motorclubs. Dat gebeurt naar aanleiding van vragen van VVD-Tweede Kamerlid Janine Hennes-Plasgaard. Mevrouw Hennes-Plasgaard, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden? Ja, ik ben tevreden met de, de brief. Uh, verrassend genoeg hebben ze recent van alles nog wat ingesteld. Ik had de hoop dat het al wat langer gaande was... Maar de toon is pittig en het offensief is duidelijk. Dus ik ben tevreden met de brief. Ja, Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beschuldigt motorclubs, criminele motorbendes, want daar hebben we het ja. over. Van ja. Afpersing, intimidatie, drugshandel, geweld, poging tot moord. Het Openbaar ja. Ministerie gaat samenwerken met politie... en ook bestuurders om ze aan te pakken. Ja. Maar ik lees in die brief niet zo heel erg goed wat er dan anders gaat worden. U wel? Nou, ik denk dat het vooral gaat om die geïntegreerde aanpak. Hè. Dus in het verleden heb je gezien dat er vele onderzoeken liepen, maar dat het wel een beetje loshand was. Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk werd er ook niet altijd even goed samengewerkt. En wat je ook, wat ik zelf ook merkte, en daarom het debat in de Tweede Kamer verder weer de, wilde aanzendigen is dat de mislukte processen uit het verleden om die uh, criminele outlaw bikers... Hè, want we hebben het natuurlijk niet over de gemiddelde motorliefhebber... Um, dat die mislukte processen een beetje in de weg stonden om weer opnieuw te beginnen... en weer opnieuw dat offensief uh, op te starten. En um, ik vond het van belang dat het wel uh, gebeurde, omdat niemand onaantastbaar is en hm. zij zeker niet. Um, en er inderdaad echt sprake is, zoals je zelf al zei, van uh, intimidatie, afpersing, wapen- en drugshandel, moord en doodslag, uh, nou, onacceptabel. Ja, dat zegt de minister. Hè. Maar goed, zijn die processen niet mislukt omdat er niet voldoende hard bewijs in handen was? Nee, er zijn, ja, er zijn processen mislukt omdat er, eh, en dat is natuurlijk eh, schandalig, maar het is wel gebeurd, omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. Maar er zijn ook dingen mislukt omdat er binnen de organisatie van die Outlaw Bikers echt een strakke zwijgplicht eh, aanwezig is. En het soms heel moeilijk is om voldoende bewijs te vergaren. En als onderzoeken dan ook nog een beetje langs elkaar lopen, eh, dus eigenlijk als loszand... Um, uh, ...functioneren, ja, dan wordt het heel erg moeilijk om zaken rond te krijgen. Um, de minister heeft nu aangekondigd dat er onlangs een infocel, zoals het dan heet... ...bij de KOPD, ja. bij de politie is geopend... ...waarbij al die puzzelstukjes bij elkaar worden gebracht... ...en waarbij het dan ook mogelijk wordt om veel diepgaander te analyseren... ...en ook te kijken naar mogelijkheden voor een, uh, bijvoorbeeld een verbod op zo'n uh, Outworld Biker Club. Ja, opmerkelijk dat die er nog niet was trouwens, zo'n zo infopunt. Ja, dat verraste mij ook. Ik bedoel, ik vond het goed nieuws dat het nu in de brief zat. Maar uh, met, met het woordje recent ingesteld werd ik wel even gealarmeerd. Want we ja. dachten dat het op zich slecht nieuws dat we dat niet veel eerder hebben georganiseerd. Mevrouw Hennis ja. zal wel tevreden zijn, zei de advocaat van uh, Satudara, zojuist in onze uitzending. Oh, serieus? En, uh, ja? Ja, ja, hij noemt het spierballentaal, <laughs> ja. zowel van u als van de minister. Van de minister. Ja. En hij zegt, ja, ik hoop dat iedere crimineel zo wordt aangepakt. Ja, dat hoop ik eh. ook. Wat uh, vindt u daarvan? Iedere crimineel verdient, uh, verdient straf. En uh, dat geldt ook uh, dat geldt voor de gewone crimineel, um, om het maar even zo te zeggen. Maar dat geldt ook voor um, leden van de Outlook Biker Clubs... die zich schuldig maken aan, uh, nou ja, aan, de, aan de zaken die ik net al noemde. De intimidatie, de afpersing, drugshandel, moord en doodslag. Uh, dat ja. uh, ook ja. zij moeten worden aangepakt. Voordat we het rijtje weer doen. Maar heeft hij niet een beetje gelijk? Is het niet spierballentaal? En gebeurt er niet eigenlijk hetzelfde... wat je nu al zou moeten doen, wil je de wet goed handhaven? Nee, um, kijk, spierballentaal is natuurlijk altijd heel makkelijk. Um, uh, uh, en het is ook een beetje taal van een kat in het uh, nauw. Nou. Ik heb eerder een, uh, een advocaat van de helse eentjes op mijn dak gehad. Die vond dat ik uh, publiekelijk mijn excuses moest aanbieden, want het ging hier over. Um, uh, ja, uh, lieve jongens, vriendenclub, motorliefhebbers, vrije jongens die van een feestje houden. Ja, het zal uh, allemaal wel. Ik rij ook graag uh, een uh, rondje op de motor. Maar dat is iets anders uh, uh, dan wat, wat ik hier schets. Hè. Want ik heb voor een rondje of een zaterdag tour op de motor heb ik geen drugs of wapens nodig. Dus uh, laat dat duidelijk zijn. En spierballentaal is, is, is, uh, is eigenlijk gewoon een dooddoener. Waar het om gaat is dat mensen die de wet overtreden worden aangepakt. We hebben het niet uh, over simpelweg normoverscheidend uh, gedrag... maar over zware georganiseerde misdaad. En dat betekent ook dat je een offensief um, moet instellen... en er moet voor zorgen dat je aanpak geïntegreerd is. Dat die klopt, dat die bestuursrechtelijk klopt, dat die strafrechtelijk klopt... dat er wordt samengewerkt ja. en dat de clubs als zodanig niet langer als een soort spil in het web, uh, uh, uh, speel kunnen functioneren... en dat je binnen zo'n club niet op basis van je carrière kunt gaan maken. Janine Helles Plasgaard van de VVD. Hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is tien over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Van Landschotsbank gaat reorganiseren. En de bank wil daarmee inspelen op aanhoudende onzekere economische omstandigheden. En de topman, Floris Dekkers, vertrekt dit jaar. Meneer Dekkers, goedemorgen. Margen. Gaat u weg omdat u moet reorganiseren of zit u tijd erop? Nou, nee. Uh, eigenlijk, uh, eigenlijk geen van beide. Ik vind dat als je zo'n reorganisatieprogramma inzet... dat je daar dan straks ook de vruchten van moet gaan plukken. Dit, uh, dit, uh, dat duurt twee jaar, drie jaar. Ik ben 62. En dan vind ik dat degene die dat uit moet voeren... dan ook uh, dan met net zoveel plezier acht jaar moet werken... als ik dat gedaan heb, of tien of twaalf. Nou, wanneer vertrekt u? Ergens in de loop van 2012. En... Wat gaat er gebeuren bij de bank? We gaan twee dingen doen. Uh, we hebben gezegd dat de, uh, de markt echt structureel aan het veranderen is. Dat uh, zagen we heel duidelijk in de tweede helft van 2011 en dat zien we ook voor 2012. Zo, uh, Van Lanschot heeft een vrij eenvoudig businessmodel. Uh, we hebben een hele sterke balans en heel veel liquiditeit. Daar betalen we deels een beetje een prijs voor omdat we daar op dit moment verlies op leiden. Ja. Maar de bank geheel maakt winst. En wil je die winst weer terugbrengen naar een normaal niveau... dan zul je twee dingen moeten doen. Dan moet je investeren. Dat betekent dat we een aantal programma's naar voren halen. Programma's die we al kenden en die we al van plan waren... maar die gaan we accelereren... En het tweede, wat daar dan het gevolg van is... is dat je de, de kostenbesparingen die daaruit gaat komen... ook naar voren gaat halen en dus ook wat sneller gaat realiseren. Is, is dit gedwongen door de huidige economische omstandigheden, nee. de crisis? Ja, heel duidelijk. Vlanschot groeit traditioneel en dat, dat doen we nu eigenlijk nog steeds wel... maar dat gaat toch minder en dat betekent dat we... Het, het, ons daaraan moeten aanpassen. En u kunt zich als bank niet veroorloven om stil te blijven zitten... en wachten tot het over is? Dat kan geen enkele bank. En geen enkele bank doet dat. Dus wat wij doen is ook volstrekt in lijn met wat de industrie doet. En, en, dat, is, en dat is denk ik... Wij zitten in een iets, iets, iets comfortabelere positie... omdat we in een aantrekkelijker marktsegment zitten... Maar dat betekent niet dat deze crisis ons voorbij gaat. Ja. En, uh, en uh, ik denk dat, dus, gewoon echt wat er, wat er aan de hand is. Het nieuwe verdienmodel komt hard op ons af en dat gaat goed. Ja, en dan gaat u dus een, een minder kapitaal in kas hebben, zodat u daar nee, minder nee, op Nee, In tegendeel. de banken zijn sterk, we zijn solide. Ik denk dat we de enige bank zijn die al helemaal aan de. Basel III eisen voldoet ja. en, en, en dat is een keuze die we een paar jaar geleden ingezet hebben en die keuze zetten we heel hard door. Dus we willen gewoon de sterkte en de soliditeit van de bank willen we voortdurend blijven benadrukken en daarom doen we dit ook. Maar u gaat het dan met minder personeel doen. Wat zijn de consequenties? Nou, dat betekent dat we ongeveer 10 tot 15 procent van onze medewerkers uh, minder zullen hebben. Ergens 2014, 2015. Hoeveel zijn dat er dan in concrete cijfers? Ja, dat is tussen de 200 en de 300 mensen. En worden die ook gedwongen ontslagen? We sluiten het niet uit. Dat zou dan moeten. Ja. Is het toch niet handig dat u dat leidt? U kent die bank zo goed. Ja, die, die visie kun je hebben. Ik denk ook dat je kunt zeggen, nou, um, uh, dan doe je dat en dan ga je weg. En, uh, uh, uh, en dan moet een ander het roer overnemen. En die zouden misschien gezegd hebben, nou, ik had er toch een klein tikje iets anders aangegeven. Een kleine draai, dat moet je niet willen. Nee, want die moet ermee verder natuurlijk. Zo is dat. Meneer Dekkers, hartelijk dank. Ja, dank u. Voor uw ja. commentaar. Goedemorgen. Ja. België wordt gestaakt en in Brussel is er een eurotop. Wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Nou, vast van alles, dat hoort u straks. Eerste verkeersinformatie maar, want je moet eerst maar zien te komen. En dan moet je door Nederland. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Uh, ik begin even met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Die is namelijk na een aanrijding net dichtgegaan... tussen Maastricht-Aken Airport en knooppunt Kruisdonk. Nadere informatie heb ik nog niet... maar volgens mij staat er al zo'n 5 à 6 kilometer voor die afsluiting... Voor de rest nog behoorlijk druk rondom Utrecht. De langste file daar op dit moment is op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Huizen en Beeldhoven staat 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, België inkomen is dus al lastig. In ieder geval vanuit Maastricht dus. De Belgen dan geven gehoor aan de oproep van de vakbonden om te staken. Maar niet iedereen, lang niet iedereen zelfs, is met de bonden eens. Er is ook veel onbegrip en protest tegen de acties. Correspondent Joris van Poppel in het centrum van Gent. Studenten daar hebben moeite met name uh, met de staking... en dan met name met het openbaar vervoer, want ze willen wel graag examens. We gaan afleggen, Joris. Hoe is het daar? Nou, heel veel fietsen hier. Ik sta hier tussen de, tussen de studentenfietsen. De bussen rijden niet, dus ze moeten met de fiets komen. Of met de taxi, of met de auto van de rector van de universiteit. Die heeft zelfs nou, die heeft een auto met chauffeur. En die auto met chauffeur die rijdt de hele dag door België om studenten op te halen. Zodat ze toch nog examen konden doen. Want uh, Gent en andere universiteiten hebben gezegd... dat is heel leuk, zo'n vakbondsactie. Maar de examens, die gaan gewoon door. Er zijn ook wat andere... Uh, initiatieven van de studenten. Ik, ik, ik sprak net een student die ook een eigen, een, een eigen Facebook groep voor kamers heeft opgericht. Ik heb een Facebookgroep opgericht zodat uh, studenten en, uh, en burgers eigenlijk slaapplaatsen kunnen aanbieden of een carpoolplaats zodat elke student die naar zijn examen moet ook uh, op zijn examen geraakt. En werkt het? Hoeveel studenten logeren er nu bij iemand anders? Wel in, in totaal zijn er in de groep 900 leden um, en uh, ja, in de universiteit zelf zijn er al 47 studenten die kunnen slapen. In hotels zijn er 130 plaatsen voorzien. Dus uh, er is wel heel erg veel respons op gekomen, Ook via privéberichten tussen mensen. En wat vind je van de staking? Ik heb eigenlijk wel begrip voor de staking. Ik, ah, ondanks al die overlast? Ondanks al die overlast, ja. Ik heb er al begrip voor. Ik denk dat uh, de vakbonden ook willen strijden voor een, een toekomst voor iedereen. Um, en ik denk dat, uh, ja, dat het niet slecht is dat uh, de regering ook... Ja, een waarschuwing even van kijk van dit en niet verder. Je hebt nu zelf examen zo. Waar ga je examen doen? Het is uh, accountancy, financieel beheer en audit. Dus uh, ja, boekhouden vooral. Klinkt heel moeilijk. Gaan we snel aan de slag. Ja, begrip dus wel. Maar ook de overlast wel degelijk voor die studenten. Hoe is het met de rest van België? Nou, er zijn niet veel Belgen die post krijgen vandaag. De kranten werden er deze ochtend wel bezorgd. Er rijden geen treinen en in de grote steden ook geen bussen en metro's. De luchthaven van Zaventem, hoorde ik net op het 2 journaal die uh, functioneert nog vrij goed. Het is moeilijk om er te komen natuurlijk met het openbaar vervoer. Maar als je er eenmaal bent, uh, dan, uh, dan, dan gaan de meeste vluchten die vertrekken gewoon. Ja. En hoe is het met die regeringsleiders uit Europa? Die moeten natuurlijk ook aankomen in Brussel. Ja, die hebben een klein probleem. Uh, er is een noodoptie. Uh, en volgens uh, de krant Le Soir wordt die ook zeker gebruikt. Er is een militaire luchthaven. Net ten, uh, ten oosten van uh, Brussel. Dat is een, een, een luchthaven waar ook veel uh, militaire helikopters staan. Augusta-helikopters. En volgens Le Soir... Gaan ze dus met een helikopter vliegen als Brussel helemaal geblokkeerd zou worden. Dus dan kunnen Sarkozy en Merkel, misschien Rutte wel, in een Augusta helikopter naar het centrum van Brussel worden gevlogen. Ik, ik denk niet dat het nodig is, want het verkeer merkt niet heel veel van de staking. Het is niet echt heel veel drukker dan normaal. Dus ik denk dat ze wel gewoon met de grote limousines vanaf de militaire luchthaven naar de eurotop kunnen die vanmiddag begint. Jongens, van Poppel vanuit België. En als ze er dan zijn aangekomen, die Europese regeringsleiders in Brussel... gaan ze verder praten over de aanpak van de schuldencrisis. Met een zogeheten begrotingspact komen er strengere regels. Landen die schulden blijven maken, worden dan automatisch gestraft. Maar in eu nieuwkomen Estland, pas één jaar lid van de eurozone... hebben ze geen last van die problemen. Het voormalig Sovjetstaatje heeft amper schulden en de economie groeit. Cosmodent reist er van Brussel naar de hoofdstad Tallinn... op zoek naar het geheim van de Esten. Trentamandelen. Trentamandelen. They're made with 16 different spices and 4 different sugars. De amandelen worden gekaramelliseerd. 3, 3, ballon. Ook nog wat Nederlanders hier in het oude centrum van Tallinn. Voor Fiscales, een uitwisselingsprogramma voor de Belastingdienst. Komen jullie hier naartoe met het idee van nou, we gaan toch een beetje naar een Oost-Europees land... waar nog een hoop werk te verzetten is of ben je verbaasd wat hier allemaal al gedaan is? Ze zijn uh, overal te raden gegaan, alle andere landen van Europa... om overal de beste systemen vandaan te halen. En dus zijn ze uh, op een aantal vlakken zelfs verder dan westerse landen. Met een omgekeerde wereld. Hè? Na heel veel voormalig uh, communistische landen die nu binnen de Europese Unie zitten... daar brengen wij nog steeds dingen naartoe, hè, met kennis. Maar hier komen we het dus om te halen. Ja. Ja, hier komen we om te halen, omdat de kleinschaligheid hier ook heeft gemaakt dat ze het helemaal opnieuw hebben kunnen inrichten. Euro is uniting us, uh, I in in, Euro. in het kantoor van de premier Androes Ansip met een prachtig uitzicht over de Finse Golf. In Estonia is niet not om to borrow money from our children and grandchildren. Uh, has to pay his bills. Iedereen moet gewoon zijn rekeningen betalen. Het heeft ervoor gezorgd dat Estland als een van de weinigen voldoet aan de regels die de Eurolanden ooit met elkaar afspraken. Het Estse begrotingstekort zit ver onder het maximum van 3%. was prepared for this Oude landen, Griekenland, die willen lijkt wel nog steeds de waarheid niet onder ogen zien. Uh, our people... That or they are not able to make Esten geloven niet in wonderen. Iedereen weet dat een overheid slechts geld kan uitgeven dat eerst met belastingen moet worden opgehaald. Helaas zijn er in de eurozone landen waar ze wel wonderen verwachten van de staat. There are some member states where people still believe in those miracles. Turfbeeld staat hier in het gebouw. Turfbeeld staat hier binnen, dus gaan we even kijken. Langs de zijing gaan het concertgebouw in. Hier staat hij dan, de componist Jervy Zelf was hij er zeer van gecharmeerd. De turf komt namelijk ook uit Estland. De Nederlandse turfsteker Nicolaas van der Giend wil iets teruggeven aan het land waar hij al jaren fortuin maakt. Van de turf die hij in Estland produceert, liet hij een beeld maken van Estlands beroemde componist Jervi. Ik denk dat we kunnen stellen dat Estland eigenlijk de belangrijkste leverancier is van veen voor de Nederlandse tuinbouw. Het is de belangrijkste grondstof voor een professionele potgrond. Dan hebben ze die euro, een jaar. Ja, de euro is toch een bepaalde trots voor de Est. Ondanks dat hij niet zoveel verdient, uh, zegt hij dus toch dat hij naar de Grieken, die dus aanmerkelijk meer verdienen, toch nog een beetje moet steunen. Sweet almonds with sugar and spice. Very good. Wat mij zo verbaast, jullie hebben allemaal flink moeten inleveren. Hebben jullie allemaal gewoon gepikt. En nu moet Estland ook meedoen aan bijvoorbeeld het probleem van de Grieken op te lossen. Hebben jullie daar wel zin in? Well, yeah. Well, what are we, are we going to do? I mean, uh, Greek is in need. Tere. De mannen van de Belastingdienst die gaan ook nog aan de lokale Brandewijn. Uh, ik denk dat we vanavond bij een huisgebrouwen biertje van Olde Hansa gaan uh, houden. Een van de, de geheimen van het economische succes is dat je over de winsten, je vennootschapswinst, hoef je geen belasting te betalen zolang je het maar weer terug investeert in de Estse economie. Ze hebben inderdaad meerdere goede systemen hier. En uh, dat is eigenlijk ook waar wij voor komen om te halen en te brengen. Tijn Zadde, onze correspondent uh, over de Esten. En Tijn is inmiddels weer terug in Brussel. Wacht daar de regeringsleiders op, uh, Tijn Zadde. Op de agenda staat in ieder geval dat begrotingspact. Hè. Ik zei het net al, verder al, wat nog meer. Want Griekenland, Italië, het speelt allemaal. Nou ja, inderdaad. Dat begrotingspact, daar is in december, daar zijn afspraken over gemaakt. Dat doen de Britten niet aan mee, maar in ieder geval 26 landen gaan dus kijken of ze dat nu helemaal kunnen afstemmen op elkaar. Er komen afspraken over automatische sancties voor landen die schulden blijven maken. Zoals bijvoorbeeld Griekenland. De Griekse kwestie zal toch weer op de agenda staan. Er hangt nog steeds boven de markt een akkoord wat er moet komen over de banken en de Griekse overheid. Die banken zouden dan een groot deel van de schulden. Uh, ja, zeg maar afschrijven. Uh, die betalen dus een hoge prijs. Daar, zijn nog steeds, uh, daar is nog steeds niet helemaal het laatste akkoord over. Dat zal zeker de top hier vanmiddag bepalen. Ja, en dan willen heel veel uh, regeringsleiders... bijvoorbeeld uit Italië, Mario Monti... die willen eigenlijk veel meer de aandacht gaan verleggen... naar de economische groei. Nou ja, die twee kwesties, daar zal het uh, vandaag zeker over gaan. We beginnen rond een uur of vier vanmiddag. Tijdens AD hoort u dan uitgebreid natuurlijk ook op Radio 1 kijken of er concreet resultaat komt uit deze top. Dan naar Rotterdam. De stapelbedden zijn daar bezet. Extra koffie en brood is besteld met leger des Heils. En de winterregeling voor daklozen is van kracht. Dus ligt de drempel nu lager en hoeft er niemand op straat te slapen. Laatste ronde koffie thee. Laatste ronde? Ja, en dan... Eh... Doen we alles weg? Laten we dan een snel een nemen. Dit gaat elke ochtend, je moet om zeven uur eruit. En tot half acht mag je je brood nemen. En dan heb je, krijg je twee plakjes kaas. En dan uh, je mag je keuze uit de haagslag, pinder, kaas, jam. Of, uh, van alles wel wat uh, op je brood doen. Er zijn er bij, die maken echt een hele stapel, hè? Ja, ja. Kijk voor de hele dag. Sommigen wel, en sommigen eten dat in één keer op. Ja, soms dan, uh, neem ik ook tien boterhammen. en dan eet ik er twee op, neem ik er acht mee. Ja, het is, uh, als je niks hebt, moet je toch wel wat hebben. Ga je nog straks doen, want dit gaat uh, dicht. De straat op dan maar, om wachten tot vanavond? Nou, nee, je hebt een kwartiertje de tijd. En dan uh, kwart over acht gaat het dagcentrum hier vlakbij open. En dan kan je daar zo in de ochtend om half negen gaat de keuken open. Een keer een gratis bak koffie nemen in de ochtend en in de middag. En dat is uh, wel ideaal. Henk zei net ook, als de winterregeling er is... Ja, dan moet je ook meer opletten hè, als je hier bent. Nou, dat is het ik wel zeker, dus ja. Want je krijgt ook alles krijgen binnen. En ja, je moet toch wel uh, echt op je eigen spullen letten. Want ze kennen niet van tevoren zien van. Uh, die houdt zo 100.000 en die niet. Toen wordt gejat. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook, ja. Als jij je, je telefoon niet wilt leggen. en je denkt ben jij eens aan te roken. Nou ja, dan heb je toch kans dat je telefoon pleiten is. Want die mensen, die. ik noem toch geen namen, maar die, die, die hebben gewoon. Op zijn gezegd scheidt een andermans eigendommen. Want normaal ken je de meeste andere mensen bij de reguliere opvang. Ja. Maar met die winterregeling komen er ja, hele onbekende mensen binnen ook. Dat is het juist. En er zijn mensen bij. die ik de loop van de tijd heb leren kennen. en daar waar ik van weet dat de handjes erg los zitten. Zijn er wel mensen bij die nog op straat slapen? Uh, er zijn er mensen bij die nog op straat slapen, ja. het zelf ook wel eens? Nee, nou, niet. Voorlopig niet. En ik wil het ook niet meer doen. Ik heb het wel gedaan. Ik heb het anderhalve maand gedaan in totaal. En je moet een goede locatie vinden als je op straat staat. Wat is een goede locatie met dit weer enigszins? Nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar als je een slooppand hebt... en de ramen zitten er nog in en de deuren zitten er nog in... en je kent naar binnen... ga er wel naar binnen, ga daar slapen. Beetje naar rechts, meneer. Nee, nee, Ja, u kunt wel naar rechts, meneer. Kom. Weet Beetje naar rechts. De man met een stok ziet slecht. Ja, meneer is slechtziend. Dus die begeleiden we even. De koffiemokken worden leeggemaakt. De nachtopvang moet schoongemaakt. Her en der vertrekken de mensen. Sommigen met plastic tassen met het hoognodige erin. Gaan de straat op. Anderen lopen richting de dagopvang. Vanavond keren ze dan hier weer terug om gebruik te maken van die winterregeling. Mijn oorremmers was de hele ochtend bij het Leger des Heils in Rotterdam. In Amsterdam heeft de oude D66-politicus Boris Dietrich samen met uitgeefster Maria van Oosten de Bob Angelop penning gekregen. Deze prijs reikt het COC elk jaar uit aan mensen die zich inzetten voor de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen. COC-voorzitter Vera Bergkamp roemde Dietrich om zijn inzet voor het homo-huwelijk toen hij nog in de Tweede Kamer zat. Boris Dietrich is tegenwoordig directeur seksuele minderheden bij Human Rights Watch in New York. En even terug in Nederland, meneer Dietrich. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, vindt u van die prijs? Is het belangrijk voor u? Ja, ik vind uh, Bob Angelo als persoon, Niek Engelsman was een echte naam, ja. echt een inspiratiebron. Die man had in de tijd ontzettend veel moed om tegen het intolerante systeem in Nederland op te komen. En uh, ja, als je dan zo'n uh, prijs krijgt, dat uh, is een mooie ja, En Dan kwam u er in de Tweede Kamer voor op. Was daar ook moed voor nodig nog? Ja, in de tijd wel. Ik was een van de eerste kamerleden die openlijk homoseksueel was. En toen ik voorstelde om het huwelijk open te stellen, heb ik natuurlijk ontzettend veel kritiek gekregen. Mensen vonden me dat maar raar, dat was nergens in de wereld zo. En wat zit die man toch te zeuren? Kun je niet iets belangrijkers doen? Dat soort uh, uh, commentaar kreeg ik. Ja, en dan moet je toch uh, samen met overigens wat andere kamerleden er hard aan trekken om dat door te krijgen. Ja. En uh, ja, daar is wel in ieder geval uh, doorzettingsvermogen voor nodig. Ja, dus u kunt zich helemaal voorstellen wat mensen die zich daarvoor inzetten in Afrikaanse landen wat die moeten doorstaan. Ja, want nu voor Human Rights Watch werk uh, kom ik veel in Afrika en werk ik veel met mensen. Daar is bijvoorbeeld homoseksueel gedrag strafbaar. Bijvoorbeeld in een land als Cameroen uh, worden mensen gewoon opgepakt, vrouwen, lesbische vrouwen, allemaal mannen krijgen soms vijf jaar gevangenisstraf... simpelweg omdat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht. En dat vind ik het zo uh, dapper dat er mensen in die landen zijn... die tegen zo'n regering op durven te komen... die gevangenen gaan bezoeken, die brieven sturen naar de kranten. Dat zijn echt helden, die mensen. Afgelopen weekend heeft VN-leider Ban Ki-moon... op een bijeenkomst van Afrikaanse leiders in Addis Ababa... opgeroepen om de homorechten in Afrikaanse landen te re respecteren. Is dat een belangrijke steun in de rug? Ja, vind ik... Wel, Ban Ki-moon, dat is als het ware de baas van de wereld, hè? de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het feit dat hij in uh, Ethiopië voor een forum van Afrikaanse leiders, die toch echt allemaal wel erg homofoob zijn, durft te zeggen: van mensen, dit mag niet, de universele verklaring voor de rechten van de mens geldt voor. Alle mensen en niet alleen voor hetero-mensen. Ja, ja dat, daar is moed voor nodig. En uh, het feit dat hij dat doet, geeft al die uh, mensen in Afrika die opkomen voor gelijkberechtiging vleugels. Ja, dus het maar het is inspiratie. wel een beetje, beetje vrijblijvend, natuurlijk. Hè. Moet, hij kan natuurlijk geen sancties opleggen en niet straffen. Zou er wat dat betreft meer moeten gebeuren van bijvoorbeeld uh, individuele landen? Nou, het zou het allermooiste zijn als individuele landen zelf. Zouden inzien dat het raar is dat je sommige mensen alleen omdat ze een andere seksuele voorkeur hebben, dat ze die als tweede rangs burgers beschouwen en behandelen. Um, maar het systeem in de wereld is niet zo dat er opeens een leger nu een Afrikaans land of een Caribisch land of een Aziatisch land binnen kan vallen en kan zeggen: Nou gaan we het allemaal anders doen. Ja. Dus het is niet vrijblijvend. Uh, de vorige uh, secretaris-generaal Koffie aannam... die wilde niet eens in het openbaar over dit onderwerp spreken. Ja. Dus wat dat betreft zijn we met Ban ki al een heel strappig verder. Boris Dietrich, hartelijk dank dat Ach, u me ja. even de woord wilde staan. De winnaar, samen trouwens met uitgever Maria van Oosten van de Bob Angelo Penning. Half tien, einde van dit NOS Radio 1, Journaal de Caro neemt het over... met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carol, johan de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Wat heb je? Naar de grootste klacht van mensen die in de zorg werken... de enorme berg regeltjes, waardoor ze haast niet meer aan hun eigenlijke werk toekomen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid... wil daar nu eindelijk wat aan gaan doen. En we horen zo meteen wat. Een bakje champignons heb je al voor nog geen euro. En dat komt doordat champignontelers er allerlei dubieuze constructies op na houden. Geen enkele Nederlandse supermarkt kan garanderen dat hun champignons op een eerlijke manier geproduceerd zijn. En hij is nog geen kandidaat, maar Sarkozy paradeert al wel... in een campagnefilmpje in het gezelschap van de Grote der Aarde. Hoort u allemaal straks in Caro, Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Bank van Landschot gaat reorganiseren om de bank te wapenen tegen de aanhoudende economische onzekerheid. Topman Floris Dekkers vertrekt aan het eind van het jaar bij de bank omdat hij vindt dat een opvolger de reorganisatie moet leiden. De schanering gaat 200 tot 300 mensen hun baan kosten. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar, dat concludeert het RIVM in een rapport dat vandaag uitkomt. Het onderzoek richtte zich op mannen en vrouwen tussen de 30 en 70. Van de mannen is 60% te zwaar en van de vrouwen 44%. Oud-informateur en oud-lid van de Raad van State Hoekstra gaat de toezicht op de advocaten controleren. Voormalig topman van de AFM Dokters van Leeuwen adviseerde twee jaar geleden dat lokale dekens toezicht moeten gaan houden op advocaten. Maar dat er nog iemand moet zijn die die dekens controleert. Dat wordt Hoekstra. En hij gaat kijken hoe de dekens omgaan met klachten tegen advocaten en brengt daarover verslag uit. En Philips leidt verlies. Het elektronica-concern verloor in het vierde kwartaal van vorig jaar 160 miljoen euro. Voor heel 2011 kwam Philips 1,3 miljard euro in de min uit. De omzet steeg wel met 4 procent. Vooral in Europa gaat het slecht. De lichtdivisie moest voorraden afschrijven. En Europese ziekenhuizen kopen minder medische apparaten. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie in het hele land, maar vooral in Noord-Holland, Midden-Nederland en het zuiden van Limburg nog plaatselijke gladheid door sneeuw. In het midden en het zuiden was het in de ochtendspits goed te merken. Daar stonden ook de meeste files en de meeste vertraging had het verkeer daar. Nu nog 136 kilometer. Wat opvalt is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knopen Kruisdonk en Maastricht-Aken Airport nog 5 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Borne en Urmond 6 kilometer. En verderop bij knopen Kruisdonk nog 3 kilometer. Daar was even de rechte reis ook dicht na een aanrijding. Op de A27, Utrecht richting Almere tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum nog 9 kilometer. En uit Almere naar Utrecht tussen Knopend Eemles in Beeldhoven 10 kilometer. Op de A73 blijft het vastlopen van Nijmegen naar Maasbracht tussen Venrij en Gubbevorst 10 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Overbodige regels in de zorg aangepakt. Nederlandse champions. lekker goedkoop door dubieuze constructie. Sarkozy, nog geen presidentskandidaat, maar al wel op campagne... en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Lansingerland... Waar het gedaan is met de rust sinds de hoge snelheidstrein hier zes keer per uur voorbij komt razen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Het is een bekende klacht in de zorg. De grote hoeveelheid regeltjes. En daarom wil staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuizen van Zanten in de toekomst minder administratieve rompslomp in de zorg. En vanmiddag start daarom het experiment regelarme instellingen. Goedemorgen, mevrouw Veldhuizen van, van Zand. Goedemorgen, meneer wat, De Zwart. Wat zijn dat, regelarme instellingen? Uh, regelarme instellingen mogen, uh, bij wijze van het experiment... Uh, vanuit de vraag van de mensen zelf uh, de zorg gaan leveren. En wat er dan aan regels nodig is, dat merk je dan onderweg. Dus je begint eigenlijk blanco, geen regels? Ja, er zijn er twee zelfs die helemaal blanco mogen beginnen. En uh, de andere 26, die beginnen met zo min mogelijk... op een manier zoals zij dat zelf aan ons hebben voorgesteld. Maar je moet toch altijd een, min uh, een, een, een minimum aantal regels hebben? Er zijn toch bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen, sowieso? Ja, die voorwaarden, daar zegt u iets heel belangrijks. Maar het is inmiddels zo gegroeid dat uh, de regels die de zorg moeten versterken... eigenlijk... Uh, een enorme ballast zijn geworden. En soms is het uh, meer alsof de regels belangrijker zijn dan de mensen die de zorg geven en de mensen die om zorg vragen. Ja, dat is ook en al jaren de klacht hè? Vanuit, ja. vanuit mensen die in de zorg ja. werken. Ja. Kunt u een aantal van die onzinnige regels noemen? Geef eens een voorbeeld. Nou, een van de regels is bijvoorbeeld dat je alles moet opschrijven wat je doet. Uh, en daar is ook heel veel gemoppen over, de minutenregistratie. Dat je bij iemand komt s'morgens om, uh, om haar te helpen en dat je daar dan precies moet opschrijven wat voor dingen je aan het doen bent. En wat we nu willen is dat je komt bij iemand om haar te helpen. Aan het eind zeg je, kan ik nog wat voor u doen? Bent u tevreden? Dat moet genoeg zijn. Ja, maar iedereen roept dit al jaren. Dat er veel te veel regels zijn, veel te veel bureaucratie in die zorg. Uh, de situatie is eigenlijk niet meer werkbaar. Ook al jaren zo. En daar bent u nu ook achter. Nou, ik was er al lang achter, hoor. Want ik heb dertig jaar in de zorg gemopperd op papieren. Ik denk dat het een kwestie is van een aantal dingen tegelijk. Op dit moment worden mensen die in de zorg werken veel en veel kostbaarder gevonden. Omdat we in de toekomst uh, veel te weinig medewerkers in de zorg zouden kunnen hebben mm -hmm. als we ze niet op handen dragen. En ik ben ontzettend blij, juist omdat ik daarvoor gekomen ben dat ik daar uh, precies kan zeggen... en dat is belangrijk en dat is belangrijk en dat moet eraf. Dus... Uh... Er zijn een aantal dingen die nu tegelijk spelen... die maken dat dingen van vroeger nu ook anders worden. Ja. U noemde uh, net al het, die enorme zucht naar administratief alles vastleggen... wat je doet in de zorg. Noemt u nog eens een voorbeeld van zoiets overbodigs wat eigenlijk wel gewoon weg kan? Nou, Je moet je voorstellen, iedere keer als er een incident geweest is... of uh, er gebeurt ergens iets ergs... dan is de reflex om te zeggen, nu moet je een regel maken... Uh, om te zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren. Ja, dat is de politieke reflex, hè, vaak? Uh, dat is ook, denk ik, een menselijke reflex want het gaat vaak om heel kwetsbare mensen en heel schrijnende situaties. Dus dan, dan zeggen mensen, dit is, dit is griezelig, dat willen we nooit meer. Nou, maar dat is toch vaak juist de politiek die dan met die regels komt. Omdat de roep daarom is. Nou nee, het gebeurt ook, ook bijvoorbeeld de, de, de, de familie van een cliënt... als die heel hard gevallen is. Die wil ook op dat moment wel eens, wel eens weten... hoe gaat u nou zorgen dat het nooit meer gebeurt. Ik vind ja. het een menselijke reflex. Maar wat mensen zich niet hebben gerealiseerd... is dat als je op dat moment eerst een formulier laat invullen... Uh, wat de oorzaken zijn geweest dat iemand gevallen is... en dan praat ik gewoon uit precies de praktijk... Uh, dat dat kost dat iemand dat moet gaan doen. Terwijl ik altijd veel liever... met de verzorgende die overstuur was ook omdat het gebeurd was... bij iemand bleef en bij de familie... Mm -hmm. om te zorgen dat iemand uh, zo goed mogelijk uh, comfortabel was... totdat de ambulance kwam en ga zomaar door. Ja. En het zijn dat soort uh, uh, blindheid voor elkaars werk geweest... Die ertoe geleid hebben dat beide groepen... dus ook bijvoorbeeld de groep die die, die formulieren bedacht... en de mensen op de werkvloer... zijn elkaar een beetje kwijtgehaald. Ja, maar goed, gaan dus nu, vandaag gaat er een, een project uh, van start... dat experiment regelarme instellingen. Het beginnen eigenlijk zonder regels. Is dat dan ook niet meteen een beetje weer de andere kant doorslaan? Want ja, er zijn wel regels en die zijn er niet voor niks. Ja, zijn, die zijn er zijn... ook om de veiligheid te garanderen. Ja, maar dat is denk ik juist goed. Want een beweging die iets op gang komt... brengt he, tegen het enorme systeem in. En dat, dat is dit ook. Mm -hmm. uh, er is een heel groot systeem van gebrek aan vertrouwen in de zorg. Dus ja, dat is de bureaucratie. He? He? Precies, dat, dat is eigenlijk het gebrek aan de vertrouwen in mensen zorg Maar dat zorg is een soort hebben. reis de Breiberg. Om de goede zorg heen. Ja. Ik denk dat je ook een beetje rebels moet zijn om aan te durven en te zeggen. En nu gaan we het eens even helemaal zonder doen. Dus ik denk, ik ben ontzettend blij dat we dat we ook mensen hebben gevonden die zeggen dat durven we aan. Mm -hmm. En voor de andere instellingen is het stapsgewijzer. En dat past ook een beetje bij hoe mensen met risico's omgaan. Dus dat is ook heel verstandig. En tegelijkertijd, we onderzoeken het ook. Hè. Het is niet zomaar. Nou, schaf dat, voor, het af. dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want hoe ga je nou meten of dit een succes is, dit experiment? Ik bedoel, wat, wat is is het criterium, als iedereen fluitend naar zijn werk gaat? Dat is één van de criteria. En uh, zoals u het formuleert... Uh, lijkt het me ontzettend goed om het <laughs> zo in te, in te voeren. Ja, de twee belangrijkste criteria zijn dat de, dat de cliënten tevreden zijn. Ja. En dat de medewerkers hun werk uh, zo hebben kunnen doen dat ze er trots op kunnen zijn. En dan is het idee om te gaan enquêteren? Is het sinds er minder regels zijn prettiger werken in de zorg? Ja, bijvoorbeeld. Dat soort vragen ja, kunnen we dan ja, verwachten. Ja, zeker weten. Ja. Uh, maar een andere is natuurlijk ook dat die dingen... waarvan wij um, gestandardiseerd meten hoe de zorg is... dus denk aan inspectieonderzoeken... of denk aan dat je misschien instellingen met elkaar wilt kunnen vergelijken... dat die standaardgegevens, die wil je natuurlijk ook weten. Dat spanningsveld blijft er altijd. Aan de ene kant willen we toch dingen met elkaar kunnen vergelijken... en aan de andere kant willen we de maximale vrijheid... dat mensen in hun eigen... Mm -hmm. Worden, kunnen we verslagen wat ze hebben gedaan. Ja. En daar moeten we even Het Is ook weer trouwens een hele rompslomp denk ik om dit allemaal uh, te gaan meten. Ook dat is een rompslomp <laughs> en dat moet dus ook zo eenvoudig ja. mogelijk gebeuren. Daar hebt u helemaal gelijk in. Ja. Wat gaat dit project eigenlijk kosten? Um, nou. Daar vraagt u me iets wat ik uh, op dit moment niet paraat heb. Oh. Maar uh, dat zal ik u nog een keer laten weten. Dat gaan we nog even opzoeken. Dan. Ja, ik denk dat het in ieder geval uh, goedkoper is... dan de onderzoeken die voorlagen voordat we begonnen. Want bij alles wat we instellen moet het zo min mogelijk papier geven... en zoveel mogelijk eenvoudiger zijn dan vroeger. Oké. Okay. We komen nog bij u terug, want ik wil nog even weten... Dan hoeveel dit, uh, dit alles gaat kosten. Dank u wel. Ja, ga ik aan navragen. Dank je wel. Mevrouw van Veldhuizen van Zanten. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Twitter heeft aangekondigd dat het tweets gaat blokkeren in landen waar de inhoud van die berichten in strijd is met de wet. Hoe kun je nou die eindeloze stroom van tweets nu allemaal controleren? Jasper Bakker, redacteur bij Webwereld, heeft het antwoord. Uh, die kun je heel moeilijk controleren, die enorme stroom aan tweets. Ook omdat juist de, de kracht van Twitter is juist dat real time uh, effect. Dus Twitter uh, filtert niet proactief. Kijk niet van tevoren wat gaat er online geplaatst worden... om dan dingen die mogen wel door te laten, andere dingen niet. Nee, Twitter gaat reactief filteren. En dan ook nog per land. Dus als een overheid of een bedrijf bij Twitter aanklopt dit en dit is illegaal... en wordt gezegd op jouw, op jouw dienst op Twitter... dan gaat Twitter dat naar de hand verwijderen voor het land waarin dat illegaal is zal dus dat wil ik concreet zeggen dat als er een gebruiker in Iran iets twittert... wat tegen de Sharia is, de Islamitische wet... dat het dan verwijderd kan worden voor alle Twittergebruikers in dat land. Maar dat in Nederland die illegale tweet, in Iran illegale tweet... in Nederland is die Twitter gewoon te zien. Aldus Jasper Bakker, redacteur bij Webwereld. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Nederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Lansingerland. Daar is vanochtend Marielle Weers... Toch? Dat was hem, hè? Ja, dit was een uh, Vira die net uh, langskwam. Loekie van der Horst van uh, Stop Geluidsoverlast HSL. Uh, hier precies op de grens staan wij uh, tussen het, uh, het Oude Bergse Hoek en uh, Berkel dorp. Tegenwoordig Lansingerland. Eén grote gemeente. 50.000 inwoners. En u heeft last van die HZL? Heel veel, ja. Al twee jaar hebben we ontzettend veel last. En uh, eigenlijk in de afgelopen twee jaar is het uh, geluid alleen maar toegenomen. Het gaat nog veel meer toenemen. En tot nu toe is er helemaal niets aan gedaan. Dus uh, wij vinden het onderhand wel genoeg. En wij willen dat er nu heel snel maatregelen genomen worden... Om uh, deze dorpen weer leefbaar te krijgen. Want dat is het rare. We staan hier eigenlijk nog op een gloednieuw viaduct. Er rijden uh, treinen onder over een gloednieuwe HSL. We staan... Groot nieuwe woningen, hier net gebouwd. Hoe kan dat? Wie zet er woningen zo dicht bij een spoorlijn? Ja, dat was uh, opdracht. Het uh, is hier een VINEX-locatie. En uh, uh, 10, 15 jaar geleden is er al opdracht gegeven... om nog 10 of 15.000 huizen extra te bouwen langs het tracé van de HZL. Dat is tegelijkertijd besloten allemaal. Dus dat is niet na elkaar gedaan, maar dat, die opdracht was er al voor de gemeente. En dat is ook gebouwd, dat moest. En de mensen die hier wonen, maar ook die mensen over een hele strook van 5 kilometer langs het spoor... Ja. Die klagen uh, over die treinen. Het HZL-tracé loopt ongeveer vijf kilometer dwars door Lansingerland. Dwars door een heel dicht bevolkt gebied. En uh, er is gewoon een rechte lijn getrokken van Amsterdam naar Rotterdam. Ja, en die ging toevallig door Lansingerland. En uh, nu zitten we met uh, alle ellende. Maar nou, gelukkig heeft u een bondgenoot in de persoon van uh, VVD Tweede Kamerlid Charlie Abtroot. U komt vanavond hier naar de bewoners. Ja. Maar u bent speciaal voor ons ook al uh, in deze koude morgen hier naartoe gekomen. Ja. Want u vindt ook dat er een einde aan moet komen? Ja, dat vind ik ook. Toen een paar jaar geleden, zo'n twee jaar geleden... de eerste berichten kwamen dat de bewoners hier klaagden. Toen dacht ik, ja, overal in Nederland wordt geklaagd. Elke auto die langs rijdt. Maar die klachten leken toch wel serieus. En toen heb ik gevraagd, ga maar eens metingen doen. Want geluid, ja... Sommigen vinden iets wel lastig, anderen niet. Maar er zijn metingen gedaan. De minister en de gemeente hebben samen metingen laten doen. En nu blijkt dat het boven de afspraken uitgaat. Boven dat wat wettelijk is toegestaan. Dus dan moet er iets gebeuren. Maar dat is niet goedkoop? Ik heb geen idee. Ik hoop dat het zo weinig mogelijk kost. Maar ik vind wel, als wij een afspraak hebben gemaakt... het is niet meer dan zoveel decibel... En eh, dat zeggen we van tevoren, voordat de woningen worden gebouwd... voordat ook mensen hier komen wonen, ook tegen mensen die hier al lang wonen... van geen last van die snelheidslijn. Als wij dat keihard van tevoren zeggen, dan moeten we het achteraf waarmaken. Eh, en dan zeg ik haast, ongeacht wat het kost. Ik hoop dat het geen grote tegenvaller is. Maar of het nou eh, een paar ton of tientallen miljoenen kost... de bewoners hebben er recht op dat ook de overheid en NS zich aan de afspraken houden. Het woord eh, tegenvaller viel net... Uh, Lukie van der Horst, uh, nou rijden er toch nog niet zo heel veel treinen hier over dit spoor? Op dit moment rijden er zeg maar uh, zes treinen per uur. Dat zijn de snelle treinen naar Parijs, de Thalys. En de omgebouwde, opgelapte oude intercities, de Vira's. En de bedoeling is dat er in 2012 nog zo'n 80 treinen per dag bijkomen. En dat zijn dan ook nog treinen die dus allemaal 250 of 300 kilometer per uur gaan rijden. Dus het wordt in 2012 een enorme herrie hier. Dat is echt een overschrijding die, die gaat ook, uh, wat er nu geconstateerd is, 59 decibel, die gaat nog ver daar bovenuit. Dat komt in de buurt van de 65 of 68 te liggen. En eh, nou, de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden, dat moeten hele definitieve drastische maatregelen zijn. Wij, onze actie is dus ook dak op de bak. Om, wij denken dat de enige oplossing is om hier van alle ellende af te komen, overkappen van het tracé. En daar gaat de VVD in de Tweede Kamer... in de persoon van Charlie Abdrood voor zorgen. Nou, ik wil niet zeggen dat er van mij een dak moet komen... maar ik vind dat we hoe dan ook moeten zorgen... dat die grens, zoveel decibel, is beloofd aan de bewoners. Meer zou het niet worden. Daar moeten we ons aan houden. En uh, het geklungel dus ook hier uh, moet een keer afgelopen zijn. Ik heb als eerder geroepen dat het zou eind 2011 afgelopen moeten zijn. Nou duurden de metingen lang. Nou is het definitieve materieel. De definitieve treinen zijn nog niet. Maar ik vind echt dat nu op korte termijn er zekerheid moet worden geboden. En er moeten maatregelen worden en dan is die weer lekker leefbaar. En nu is het ook even stil, dus laten we heel even genieten... van dat rustmomentje hier op het spoor. Ja, heerlijk. Vanuit Lanzingerland was dat Marjelle Beers. Vanwege sneeuw en gladheid. Langere files dan normaal op maandagochtend. Landen van de Velden van de AWB. Dat was zeker zo voor Carol-Johan, maar langzaam gaat het de goede kant op. 90 kilometer in totaal. De meeste vertragingen nog in Utrecht, in de regio Utrecht moet ik zeggen. De bijzonderheden zitten eigenlijk in het zuiden van het land... Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen knopend Kruisdonk en Maastricht Aken Airport 5 kilometer. Rechter reishok is er dichter, staat een vrachtwagen stil. En ook de andere kant geeft dat vertraging tussen knopend Kerensheide en knopend Kruisdonk 5 kilometer. Straks, wat hebben Winston Churchill, Charles de Gaulle, Helmoet Kool en Nicolas Sarkozy met elkaar gemeen? Maar nu eerst: 3, 2, 1, Goal! Deze dag. 1972. De mensenrechtendemonstratie in het Noord-Ierse Derry eindigt in een bloedbad. Britse militairen schieten met scherp op de katholieke demonstranten. 13 komen om, 14 raken gewond, van wie er later één alsnog aan zijn verwondingen overlijdt. Ja, Deze dag in 1972 gaat de geschiedenis in als Bloody Sunday. Een van de bloedigste momenten van de strijd in Noord-Ierland. Journalist en destijds ook activist Derek Sauer was daarbij. We woonden in huis bij een uh, familie waarvan de man de commandant van de lokale IRA was. En uh, met een groepje uh, mensen, we toen in een, in een uh, oud busje die dag naar uh, Derry gegaan. Om deel te nemen aan de burgerrechtenmars die die dag verplaatst. Ik kan niet in met één single united march. We shall overcome! Thank you. Die demonstratie. Um, er waren altijd rellen en, en, en mensen gooiden met stenen naar de Engelse militairen. En, en, en er werd teruggeschoten met, uh, met uh, rubberkogels. En uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk, uh, dat beeld, dat, dat was je eigenlijk min of meer gewend. En dat er nu ineens uh, allemaal, allemaal doden vielen. Uh, dat had, dat had ik in ieder geval uh, niet, niet meteen in de gaten. En dat ging natuurlijk als een schok door, uh, door Noord-Ierland en met name door de katholieke uh, gemeenschap. En uh, mede, of vooral door dat Bloody Sunday politiseerde dat snel en er kreeg de gewapende vleugel, de Ira kreeg, uh, veel meer steun. Ik heb inderdaad. Uh, uh, een aantal keren wapentransporten uh, uh, gefaciliteerd. Uh, uh, uh, uh, dus met, met, met een auto, met wapen erin rondgereden en dat soort dingen. Uh, daar kijk ik niet met, met trots op terug, moet ik erbij zeggen. Want uiteindelijk uh, um, is wel gebleken dat die IRA uh, toch een, een, een doodlopende weg is, uh, is geworden. Ja, ze zijn toch in een soort orgie van geweld beland en uiteindelijk is die IRA toch veranderd in een soort semi-criminele organisatie. En in die specifieke wijk waar ik woonde, um, uh, is dat tot een heel bloedig gevecht gekomen waarbij een hele goede vriend van mij uh, is neergeschoten waar ik bij was, uh, door zijn knieën geschoten, de zogenaamde knee -keeping. Um, en uh, toen dacht ik van nou, misschien beter toch uh, om hier niet uh, al te lang te blijven. Destijds activist uh, Dirk Sauer was getuige op deze dag en meer dan dat in 1972 van Bloody Sunday. Well, well, well. Well, well, well. Well, well. Well, well. Dat is ook meteen de titel van het nummer van Duffy. Het is zeven minuten voor tien. De Franse president Nicolas Sarkozy heeft zich in zijn televisietoespraak van gisteravond... weliswaar nog altijd niet kandidaat gesteld voor een nieuwe amstermijn, Maar zijn partij, de UMP, heeft alvast wel een campagnefilmpje online gezet. Met Sarkozy in het voetspoor van de grote Europese staatslieden als Churchill en De Gaulle. Correspondent Olivier van Beemen in Parijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zien we in dat filmpje? Ja, uh, we zien inderdaad een, uh, een aaneenschakeling van historische beelden. Het begint uh, met de invasie van de geallieerden in Normandië. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. De, de wederopbouw zien we passeren. Uh, ja, dan uh, zie je inderdaad een hele grote lijst van beroemde staatslieden voorbij uh, komen in dat filmpje. Je ziet, uh, je ziet Churchill en de Goal, Je ziet de Gaulle en Adenauer samen. Je ziet uh, Valé Valéry Giscard d'Estaing met, uh, met Helmoet Schmid, Cole en Mitterrand. Chirac, noem ja, maar op. Ja. Iedereen uh, zit ertussen. En uh, daartussenin zitten dan ook gewone mensen... die hard werken om, om van Frankrijk een mooi land te maken. Je ziet, je ziet beelden van de Tour de France... een rolstoelrace, een marathon. Het zijn allemaal volhouders en doorzetters... met wie uh, Sarkozy zich wil vergelijken. En uh, ja, het, het gaat zeg maar om, om mensen die lef hebben. Dat, uh, dat is een beetje de boodschap die hij wil uitdragen. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld een aantal werkwoorden in beeld verschijnen... Zoals als werken, beschermen, volhouden, durven... Dat, dat zijn allemaal de waarden waaraan de, de UMP, de partij van, uh, van Nicolas Sarkozy, heel erg aan hecht. En dan sluit hij af met een, uh, met een zin die mogelijk uh, de verkiezingsslogan uh, zou kunnen worden van, uh, van Sarkozy. En dat is Le courage donne la force d'agir. Ofwel moed geeft de kracht om in actie te komen. Kijk, daar kunnen we wat mee met zo'n leuze. Ja. <laughs> ik heb ook even gekeken en ik vond het behoorlijk pompeus allemaal. Zeker met die, uh, wat, uh, want dat zit eronder, zware tonen van een, een cello van Bach. Klopt. Die voortdurend de beelden moet ondersteunen. Zijn de Fransen daar gevoelig voor? Ja, op zich... Wel zo, in, voor Nederlanders komt het inderdaad, uh, en ik denk voor heel veel andere Europeanen, uh, ook heel erg uh, geforceerd en pretentieus over. Het is wel zo dat in Frankrijk culturele en historische referenties heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld Sarkozy, die uh, hem is, uh, vooral aan het begin van zijn mandaat, is hem kwalijk genomen dat hij eigenlijk uh, te weinig uh, zijn klassieken kende, dat hij te ongecultiveerd was. Nou hij heeft Carla Bruni, die zelf wel echt van, uh, van goede huizen komt, zijn, uh, zijn vrouw, het voormalige ja. topmodel, die heeft hij heeft er enigszins verandering in gebracht, maar dat is wel iets wat hem, echt, uh, wat, hem, wat hem ontbrak aan het begin. Dus hij wil nu laten zien dat hij daarvan uh, in een zekere zin geleerd heeft en dat hij echt presidentieel overkomt, dat hij een echte staatsman heeft. Ja, en dat, is, dat, dat uh, doet uh, hij ja. ook een beetje door zichzelf in het voetspoor te plaatsen van voormalige leiders, zoals uh, je zei het net zelf ook al, Mitterrand, Chirac, Giscard d'Estaing, uh, uh, De Gaulle komt voorbij, toch niet echt allemaal politieke geestverwanten. Nee, klopt. Uh, maar het is wel zo dat uh, de president in Frankrijk... dat is echt het staatshoofd. Hè? Dus ja. het is in zekere zin te vergelijken met, uh, met wat, wat in, an, in, in monarchieën de, de koning is... of de koningin. Dus het is heel belangrijk dat een Franse president... echt het staatshoofd wordt van alle, alle Fransen. En dat probeert Sarkozy uh, op zo'n manier... Ja. door ook de linkse Fransen... dat heeft hij bijvoorbeeld ook in het begin van zijn mandaat... heeft hij ook linkse Fransen in zijn regering opgenomen. Je had Bernard Cousineur, dat was de minister van buitenlandse zaken. Dus hij probeert echt de eenheid van het, uh, van het land ja. te representeren. Maar dat is hem niet altijd even goed gelukt. Uh. Opvallend is verder het hoge aantal Duitsers... dat uh, al handenschuddend in beeld komt. We zien Adenauer, we zien Schmid, we zien Kohl. Uh, behalve Merkel trouwens. Hoe zit dat? Ja, ja dat is uh, een goede vraag. Uh, ik, denk dat, ik denk dat het op dit moment misschien een beetje... Te pijnlijk is, omdat het wel heel duidelijk is dat uh, in het Europese duo uh, dat, dat het toch een beetje voor het zeggen heeft binnen de eurozone mm -hmm. in elk geval. Sarkozy en Merkel, dat, uh, dat Sarkozy wel steeds meer echt de onderliggende partij is uh, binnen die, uh, die Frans-Duitse tandem, zoals dat genoemd wordt. Misschien is haar dan ook in dat filmpje zetten, is dat misschien net iets uh, <laughs> te pijnlijk voor Sarkozy. Uh, dat ja. denk ik dat erachter zou kunnen zitten. Oké, okay, nou we gaan uh, kijken wat het uh, Sarkozy gaat opleveren, deze uh, slogan. En dit filmpje moet, zorgt voor kracht, dat uh, zal dus waarschijnlijk uh, de leuze worden tijdens deze verkiezingsstrijd tegen zijn uh, vijand socialist Hollande. Dankjewel Olivier van Beemen vanuit Parijs. We gaan uh, naar het nieuws van tien uur en daarna zijn we bij u terug met Nederlandse champignons. Geen enkele Nederlandse supermarkt verkoopt eerlijke champignons, Al, althans kan garanderen dat die champignons een... Uh, eerlijke procedure hebben bewandeld voordat ze bij u op het bord liggen. En uh, het ochtendumeur zoals iedere maandagochtend van Henk Westbroek. In het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland... na reclame en journaal van 10 uur met Doral Negens. Tot zo. Ja, ik uh, loop hier tussen de weilanden over Diek en uh, bij Langwaar. En er staat hier een 144 in de sloot.